Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken verdwijnen de komende jaren zo'n 2000 banen. Dat is het gevolg van het plan van het kabinet om de overheid kleiner en krachtiger te maken. De secretaris-generaal heeft het personeel vandaag ingelicht. Omdat bij Binnenlandse Zaken relatief veel mensen werken in uitvoerende taken, zijn de personele gevolgen daar het grootst. Binnenlandse Zaken wil de bedrijfsvoering verder versoberen en meer taken delen met andere ministeries. Prins Albert van Monaco is voor de wet getrouwd met Charlene Wittstock. Het huwelijk wordt morgen pas uitgebreid gevierd. Dan is de kerkelijke inzegening op de binnenplaats van het paleis. Prins Albert en de Zuid-Afrikaanse Charlene Wittstock zijn sinds 2006 samen. Ze ontmoeten elkaar in 2000 in Monaco bij een zwemwedstrijd waaraan Wittstock meedeed. Prins Albert heeft uit verschillende verhoudingen al zeker twee kinderen. Maar het is de eerste keer dat hij trouwt. Na het huwelijk gaat Wittstock door het leven als prinses Charlene. Novak Djokovic heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van Wimbledon. De Servië won in vier sets van Joe Wilfried Tsonga uit Frankrijk. In de finale speelt Djokovic tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Rafael Nadal en Andy Murray. Door zijn winstpartij in de halve finales wordt Djokovic maandag de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst. En dan nog het weer... Vanavond trekken de laatste buien weg naar het oosten, vanuit het westen klaart het op. Morgen in het noorden zwaar bewolkt, lokaal wat regen, in het zuiden opklaringen. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Zondag breekt de zon weer door en wordt het iets warmer. Na het weekend zonniger en ook wat warmer. Dit was het NOSJUM. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A4 de Haag richting Amsterdam bij Soeterwoudendorp 2 kilometer. Op de A10 de ring west richting Zaanstad voor knooppunt Koomplein 3. Op de A10 Zuid tussen knooppunt Amstel, knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer. A12 De Haag richting Utrecht tussen Blijswek en knooppunt Gouwer 7 kilometer. Bij Gouda is de linker reis ook nog steeds dicht vanwege opruimwerkzaamheden. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 2 en richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort. Zon, Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu.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 Wait Ja, goedenavond luisteraars, het is weer de eerste uh, vrijdag van de maand. Vrijdag 1 juli om precies te zijn. Dat betekent weer van 7 tot 9 Sierrem uh, Zandvoort Sport. Uh, vandaag met een uh, aantal gasten waarvan ik zeg van ja, die zijn toch ook wel heel erg leuk om die in de studio te halen. We beginnen zometeen met uh, Jan van Voorst, die is hier inmiddels al aangeschoven van Scuba Republic. Welkom Jan. Nou, dank jullie wel. Bedankt voor de uitnodiging. Uh, ja, graag gedaan. We gaan straks praten met over uh, de start en hoe het allemaal loopt. Ja. Uh, verder hebben we nog om half acht komt uh, Joop van Ess hier die uh, ons alles gaat vertellen over uh, uh, SV Zandvoort over het afgelopen seizoen en de spelers die weggaan en die er gekomen zijn en de indeling van het nieuw seizoen. Naast me zit natuurlijk... Uh, nog van deze? Ja, goedenavond. goedenavond. Uh, ja, ja, je wil graag weten. De gasten, tweede uur, jij niet alleen, uiteraard. Nou, die uh, komen allemaal uh, vanaf het circuit. We hebben Emiel Kobbe, dat is de voorzitter uh, van de stichting Intermobiel. Uh, die doen veel uh, voor de invaliden. En dat uh, stichting Intermobiel, uh, die heeft ook een uh, raceteam. Nou, die gaat daar uh, alles over vertellen: over de stichting en over de autosport. Waar ze bij betrokken zijn. Dan hebben we ook uh, afkomstig uit Zandvoort, uh, Ron Zwart. Ron Zwart, jarenlang actief al uh, op het circuit in Zandvoort. Dit jaar in de Diesel Cup uh, doet hij samen met zijn uh, teamgenoot Marcel van Leen. En die beide heren komen ook langs. Nou, hartstikke mooi. Dus het tweede uur wordt echt een, uh, een raceuurtje, zou ik ja, zeggen. Ja, dit weekend is er weer uh, volop activiteit op het circuit. Vandaar. Hartstikke mooi. Een paar kilometer van het circuit en Daar ligt, uh, ligt de zee, de Noordzee. En daar kan alles over vertellen. Onze gast van vanavond, onze eerste gast, Jan van Voorst, nogmaals goedenavond. Goedenavond. De Scuba Republic, een duikschool in Zandvoort. Klopt. En nog niet zo lang in Zandvoort aanwezig. Nee, dat is inderdaad waar we zijn. Nu drie maanden om precies te zijn, zijn de deuren open. En we hebben een half jaar zijn we bezig geweest met de, met de grootscheepse verbouwing van een van de paviljoens op de boulevard. En uh, is inderdaad een grondige verbouwing geweest waarbij een eigen zwembad is uh, geplaatst. Uh, met uitzicht op zee ook, overigens. Kijk. Dus het is een, uh, ja, het is een, uh, een, een geheel nieuw uh, concept eigenlijk, wat uh, wel heel bewust ook voor Zandvoort gekozen is. Vanwege de locatie en de, en de faciliteiten die er omheen liggen. En uh, ja, het is, een, uh, het is eigenlijk... Ik, heb, ik denk dat het een uniek concept in Nederland is. Ik heb het eigenlijk nog niet echt... En je hebt het over het concept. Eh, omdat het in Zandvoort is of omdat jullie duikschool er gewoon heel anders uitziet dan andere duikscholen? Het is eigenlijk uh, precies die combinatie. Het is de, uh, uh, enerzijds het, het, het feit dat het aan het strand ligt. Het is de enige duikschool in Nederland die echt daadwerkelijk aan het strand ligt met uitzicht op zee. Uh, daarnaast uh, zit er dus, zoals ik al zei, het eigen zwembad in. Wat als een heel groot voordeel heeft, is dat je alle opleidingen uh, die we doen in een veel kortere periode kan doen dan... Eigenlijk op de meeste plaatsen in Nederland. De meeste plaatsen in Nederland als je een duikopleiding wil doen. Dan ben je daar vier tot vijf weken mee bezig. Omdat de meeste duikscholen uh, afhankelijk zijn van uh, de zwembaduren die ze in de avonduren uh, hebben gereserveerd. Dus dan moet je op de donderdag of de vrijdagavond tussen half negen en half tien. Uh, mag je nu het zwembad in. Ja, Dat heeft zijn beperkingen met het aantal oefeningen dat je moet doen. Dus je kan eigenlijk maar per week een heel klein gedeelte doen. Dus daardoor. ...loop je eigenlijk vier tot vijf weken... Uh, ...loop je daar uh, met heel veel logistiek heen en weer... ...tussen ja. de duikscholen en, de, en het zwembad. Dus wat dat betreft is het eigen zwemmen dat wij dan hebben... ...geeft dan heel veel uh, vrijheid... ...omdat je precies je eigen tijd kan indelen... ...hoe lang een cursus duurt... ...en uh, hoe lang je in het zwembad wil zitten voor oefeningen. Dus wat dat betreft uh, is het uniek... ...en ja, in de combinatie met het feit dat het in, uh, in, een, in een vakantieomgeving zit... ...waar uh, aan het strand, in zee, dus ook een... een, een uh, ja, een wereld die eigenlijk logischerwijs aansluit met het, uh, het idee waarom mensen een duikopleiding willen gaan volgen en lekker aan het strand uh, daarmee bezig zijn, is heel anders dan wanneer je uh, vanuit een drukke winkelstraat naar een zwembad op een industrieterrein moet. Precies. En over dat zwembad. Uh, hoe moet ik dat voorstellen? Is dat dan gewoon een, een wedstrijdbad en is dat dan ook uh, heel erg diep? Of hoe, wat zijn de afmetingen? Nou, zijn? Het, het is een wedstrijdbad, maar dan voor hele kleine wedstrijdjes. Want een, <laughs> korte, korte baan. Het is een bad van uh, 10, meter bij, uh, dus 10 meter lang, 4,5 breed en 2,80 meter diep wat het eigenlijk best wel liever ook nog een klein beetje dieper willen maken, maar het zit ja, eigenlijk een wateringsgebied, dus je kan geen centimeter de grond in. Okay. Maar het bad is in principe, um, is, is het juist eigenlijk perfect uh, geschikt voor alle oefeningen die je tijdens zo'n cursus uh, moet doen. Dus veel meer heb je niet nodig in het buitenland, zijn vaak baden van 6 bij 3 en die dan nog geen 2 meter diep zijn. Dus, bij, dus wat dat betreft is het bad uh, voldoet eigenlijk aan alle eisen die daar uh, aan gesteld moeten worden en eigenlijk aan meer. Ik heb ik wel eens begrepen dat je ook op diepte moet leren duiken. Dat je met een met bepaalde manier omhoog moet komen en dergelijke. Maar hoe simuleer je dat? Kan je dat simuleren in een zwembad? Nee, je kan in een zwembad kan je, kan, je, kan je een aantal vaardigheden, een groot aantal vaardigheden kan je, kan je oefenen. Um, de, uh, de meeste cursussen bestaan uit een gedeelte waarbij je zwembad, uh, zwembad oefeningen doet. Maar ook moet je ervoor naar het buitenwater. Nou, we gaan niet de Noordzee. In, uh, voor onze opleiding, want daar is het, uh, het zicht veel te slecht. En, uh, is de stroming te, te sterk en te onverwacht? Dus daarvoor gaan we in de meren hier in de, in de omgeving naartoe. En daar maken we inderdaad diepere duiken. Dus uh, van minimaal uh, 6 meter en uh, maximaal zo diep. Voor de advanced cursus gaan we bijvoorbeeld tot 25-30 meter. Die opleidingen bij jullie, wanneer ik zoiets doe en ik ga naar het buitenland, wat heel populair is om te duiken, ja. dan heb ik al een stuk overgeslagen, dan mag ik daar duiken, dan heb ik een brevet. Ja, dat klopt, het is eigenlijk je, je paspoort voor om over de hele wereld te, te kunnen duiken en dat... Um... Dat is dus een van de grote voordelen en eigenlijk de achterliggende reden, is ook reden om, om, om dit op te zetten. Uh, juist uh, zoals we op de website eigenlijk ook hebben staan, uh, je duikdiploma halen met een vakantiegevoel voordat je op vakantie gaat. En dat is, uh, dat is een belangrijk voorwaarde op het moment dat je, dat je hier je Paddy Open Water Diver brevet haalt. Dus in eigenlijk ook vaak genoemd je paddy haalt. En oh, hey, mag ik even onderbreken? Ja, paddy het... Open Water, wat, wat is dat in, in Nederlands? Hoe kan ik dat vertalen? Dat is het, uh, het open water uh, brevet en dat, uh, dat is eigenlijk het, het, het, je basisdiploma uh, duiken en dat geeft dus inderdaad toestemming om daarmee kun je over de hele wereld, kun je, uh, waar je ook bent, kun je, kun je duiken maken. Dus het is een soort rijbewijs eigenlijk dat je, dat je laat zien en daarmee uh, kan je met elke duikschool kan je mee en kan je gaan duiken. Je, je zei net, uh, je brevet halen in een vakantieomgeving voordat je op vakantie gaat. Ja. Maar ik neem aan dat je je ook richt op mensen die hier op vakantie zijn. Nou, het is in zover, het is eigenlijk de combinatie. Het is natuurlijk een, een, een hele leuke uh, locatie om je duikdiploma te halen. En dus dat kan heel goed zijn voor mensen die op vakantie zijn. We krijgen nu ook steeds meer mensen die inderdaad uit, uh, uit de hotels komen. En die het leuk vinden om een brevet hier te gaan halen in de dagen dat ze hier zijn. En dat... Uh, en ja, het grote voordeel is, is, als je het hier uh, haalt, dan op het moment dat je op vakantie gaat en je komt op een prachtige plek aan waar je waanzinnig kan duiken in Bonaire of Egypte of noem het maar op. Ja, dan kan je, als je het, je brevet al hebt, kan je direct beginnen met de mooie duiken maken. Als je het nog niet hebt, dan betekent dat je daar de cursus moet gaan doen en dat je van de twee weken dat je daar op vakantie bent, dat je weer drie, vier, vijf dagen uh, in de studieboeken zit en met je cursus bezig bent en dus niet die mooie duiken pakt. Ja, ik hoor wel eens van mensen, wanneer je het over duiken hebt, van ja, ik zou het wel willen, maar ik kan niet zo goed zwemmen. Maar dat is helemaal niet nodig. Nou, het is wel, je moet wel kunnen zwemmen. Maar ja, wel, maar wel, niet goed. Dat, dat, nee, nee, dat is nee. verder, um, of je met diploma A mag je, uh, kan je meedoen. <laughs> kan je ja. je cursus volgen, dus het, um, maar het is een... Um, ja, je, je zwemvaardigheden komen wel degelijk aan bod in alle, in alle cursussen, je, dus je moet er ook wel wat conditie voor hebben. Uh, er zitten ook zwemtesten in, er zitten uh, zwemoefeningen in, dus het, er zit wel, het komt er wel bij kijken. Is er ook een uh, minimale leeftijd om dat te gaan doen? Ja, is, om je brevet te halen is een minimale leeftijd 10 jaar en dan, dat is dan je, je junior open water diver brevet. Uh, als je dan 10 en 11 bent, dan mag je tot een maximale diepte van 12 meter. En moet je onder toezicht van een ouder of een duikinstructeur of een divemaster uh, duiken. Daarna kan je tot je 15 je, uh, je dieper gaan. En dan geldt het gewoon tot 18 uh, tot meter. En dat is ook tevens de diepte die eigenlijk volwassenen, na 15, uh, zoals wij dat in de duikwereld volwassenen noemen, <laughs> uh, uh, mag je tot 18 meter diepte duiken. Met dat brevet. Oké, okay, nou, Jan, tot zover. Uh... Bedankt vast. We gaan zo meteen weer verder praten over alle andere dingen die je nog meer in Zandvoort doet met samenwerking met eventueel andere bedrijven en wat je verwachtingen zijn. We gaan nu eens even luisteren naar The Loving Spoonful met, hoe kan het ook anders, Summer in the City. Ik heb kat doorheen gelopen. Het was de uh, cats. Dit waren de cats met, uh, met Lea. Uh, Daan heeft mij beloofd dat hij straks wel de goede erin zal zetten. Daan. Ja, straks klaar. Helemaal goed, dankjewel. We zijn nog steeds uh, in gesprek met uh, Jan van Voors de, van de Scuba Republic. Um, voor het, uh, de muziek. Net hadden we het even over uh, ja, dan, ja. allerlei dingen met duiken en hey, de duikschool en hoe dat opgestart hey, is. Drie, ja. ma drie maanden geleden. Ja, drie maanden geleden. Ja. Uh, duiken. Ik wil, uh, uw collega had het net ook al over. Willem, van, ik wil gaan duiken in Zandvoort. Ik kom bij de Schoolbouw Republic uit. Wat, heb je, wat is er nog meer te bieden? Doe je alles alleen of werk je ook samen met, met andere bedrijven? Ja, nou ja in principe, um, het, het duiken is natuurlijk wat dat betreft een, uh, een unieke sport. Wat dat betreft uh, die we alleen doen. Maar we zoeken wel uh, heel bewust juist uh, de, de, de samenwerkingsmogelijkheden op met partijen die, uh, die in Zandvoort zitten. En uh, daar zou ik heel erg mee gaan. We hebben bijvoorbeeld met uh, de spot. Uh, op de boulevard, die zitten, zitten iets verderop bij ons, daar, ja, daar hebben we bijvoorbeeld de, proef, uh, de proefduik uh, hebben we, die we organiseren. Dus de proefduik hebben we gekoppeld aan een proefles surfen, waarbij je weer een speciaal pakket krijgt, dive en surf. Dat doen we voor volwassenen, maar doen we ook voor, uh, voor uh, kinderen, want vanaf acht jaar kan je ook al een proefduik maken. En dat heet dan Surf and Bubbles. Waarbij wij dus kennis maken met enerzijds uh, uh, de watersport onder water. En anderzijds de watersport op het water. En dat geeft natuurlijk een hele leuke uh, crossover mogelijkheden eigenlijk. Dus je, uh, je maakt gebruik van het feit dat, je, uh, dat de ene partij heeft uh, mensen die heel erg van watersport houden. En maar voornamelijk op het water zitten. Wij met mensen die onder water zitten. Maar zijn wel geïnteresseerd in elkaars uh, wereld eigenlijk. Dus dat uh, is een hele logische samenwerking bijvoorbeeld. Met de, met de hotels en de, die ons in de omgeving zitten, zoals met, met Center Parks. Ja, daar hebben we ook okay. arrangementen samengesteld, want daar zitten we direct naast. En uh, Dus mensen kunnen ook een cursus boeken, waarbij ze de, de duikcursus inclusief uh, een aantal overnachtingen uh, kunnen boeken voor een hele interessant tarief. Noem vast even de website waar mensen kunnen kijken als ze toch geïnteresseerd zijn. En die zitten lijst en denken, hey, dat lijkt me wel wat. Ja, dat is www.scuba-republic.nl En dat is Cuba Republic met een C op het met een C aan het eind, aan het eind. klopt. En dat, uh, ja, de website dat is een, uh, een grote, grote oceaan van uh, informatie. Eigenlijk, je kan waar ook nog kijken, ja, die is ja, heel vol. Staat, uh, <laughs> Ja, Je kan daar rustig induiken om, uh, <laughs> om eens wat, uh, wat, wat uh, verschillende mogelijkheden te zien. En ja, er is ook wat dat betreft te vinden van het, het cursusaanbod wat, uh, wat we hebben. En dat is van een proefduik tot de open cursus waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad. Maar ook de gevorderde cursussen, de advanced cursussen, de rescue cursussen. Uh, divemaster cursussen, waarbij dus eigenlijk al de professionele opleidingen uh, kant op gaat. Maar ook events, we doen ook bedrijfsevents. Uh, hebben we bijvoorbeeld pas ook met samenwerking met de spot gedaan, die een grote partij mensen hadden, dan kunnen mensen daar ook uh, kiezen naast alle activiteiten als surfen of kitesurfen, uh, en server kunnen ze ook kiezen voor duiken. Dus op zo'n middag hebben we een hele grote groep mensen, die dan op zo'n middag dan kennis maken met, met de duiksport, en dat is natuurlijk... Uh, fantastisch, maar dat dat is daar ook over te vinden op de op de website. Ja, en zo uh, is het eigenlijk juist het, uh, het opzoeken van, van veel nieuwe van veel nieuwe mogelijkheden die het die het biedt. En de belangstelling vanuit Zandvoort, verder uh, voor het duiken. Ja, dat is heel, die is eigenlijk heel groot. We hebben heel veel mensen uit, uh, juist uit, uh, uit de omgeving die, uh, die een proefduik komen maken. Uh, die cursussen uh, wel hebben gedaan. Die uh, hebben gezien dat we aan het verbouwen waren. En, uh, en dan binnenkomen en zeggen van, ja god, dat... Uh we zagen dat dat hier kwam en uh, ik heb eigenlijk altijd al een keer willen leren duiken, nou een mooie excuus kan ik nu niet vinden of ik heb nu geen excuus meer eigenlijk. Ja want en... de locatie en het gebouw, hoor, ja, dat wekt wel de nieuwsgierigheid, vooral met scuba erop. Ja, en dat is ook. We hebben een heel groot, uh, groot raam in het pand gezet. Waarbij, uh, waarbij dus vanaf de boulevard ook het zwembad inkijkt. En uh, ja, het is ook heel mooi, want je kan er van, door de, de inval van het licht uh, moeten mensen echt met hun handen tegen het raam aan uh, naar binnen kijken. Dus heel veel de mensen uh, continu naar binnen kijken. Aan het einde van de dag zien we een keurig spoor van waar de handjes oh, hebben gezeten. Nou, ja, ja, uh, en we zeggen altijd, zolang we die handjes eraf moeten wassen, zijn wij blij. Ja, <laughs> Wat precies. dan uh, en, uh, genoeg uh, uh, aanloop. Ja. En zo'n cursus, als ik zeg van ik wil, ik wil mijn duikbrevet halen, een standaard duikbrevet, dat ik in Egypte, in de waar ik zo ja. geweest ben, mijn, mijn duikfles om. Wat, wat, wat moet ik dan betalen bij jullie? Bij ons betaal je 459 euro. Uh, je kan het in, uh, op diverse plekken, zal je het goedkoper kunnen vinden. En dat, dat is ook zo, daar zijn we ons van bewust. Maar... Bijvoorbeeld in veel plekken in Amsterdam kan je het voor 399 euro halen. Maar dan zit je dus weer uh, vast aan het feit dat je in de avonduren naar een uh, openbaar zwembad moet. En dat je er dus vijf weken over doet. Nou dit is gewoon ze echt, zeggen, echt een ja, vraagstuk. We hebben geïnvesteerd in de faciliteiten die we bieden. Dus we hebben dat zwembad. Uh, we hebben eigen kleedruimtes met douches. We hebben een eigen shop beneden zitten waarbij we allemaal materiaal verkopen. Dus het is eigenlijk een all-in concept. Ja, en dat je dus voor die extra faciliteit en kwaliteit iets meer betaalt, dat vinden wij dan eh, dat loopt, wel rechtvaardig. Is dit ook, he? ook een uniek concept, een beetje in, voor, voor het Nederlandse begrip? Of uh, zijn er meerdere die dit, uh, dit zo doen? Nee, op deze manier, op zo'n locatie, uh, uh, dit concept bestaat niet. Er zijn, er zijn meer plekken waar je het in drie dagen kan doen, dat zeg ik eerlijk maar dan zit je weer ergens midden in een bos of uh, ja. je zit met faciliteiten die gewoon toch veel minder bijdragen aan het gevoel waarom je nou zo graag zou willen leren duiken en dat is eigenlijk toch het kernwoord van, uh, van ons hele uh, idee en ons plan de beleving eromheen op het moment dat je er komt en je komt hier voor drie dagen je start de cursus op vrijdagochtend bijvoorbeeld of op dinsdagochtend en je gaat zondag, uh, zondagmiddag weer weg maar de mensen die dan ook zijn gekomen die zeggen ik heb het idee dat ik een week op vakantie ben geweest ja, veel. Terwijl je drie dagen intensief bezig bent met de cursus. En dat is het hele sfeertje waar je in terechtkomt. Want je, uh, ja, het is een beetje tropisch aangekleed. Ik heb beelden uit Bali meegenomen. Het is met haar betimmerd aan de binnenhand het, het heeft een beetje een... een, een ja, het heeft de sfeer die... Ik in ieder geval denk dat daar, dat daarbij hoort. Ja, Zo'n ja. driedaagse cursus, is dat ja. uh, voornamelijk praktijk of is het ook een uh, gedeelte theorie wat daarbij uh, ingesloten zit? Nee, nou, dat is een goede vraag, want er zit inderdaad ook uh, theorie bij. En dat is ook een voorwaarde voor die drie dagen. Is op het moment dat mensen de cursus boeken, dan sturen wij het pakket op of ze nemen het, het, uh, het, het open water pakket mee. Daar zit een uh, manual in, daar zit een dvd in die ze moeten kijken. En het is de bedoeling dat ze die in hun eigen tijd uh, voorbereiden. Dus op het moment dat ze bij ons komen voor die drie dagen, dat ze de kennis wel al uh, redelijk paraat uh, in het hoofd hebben zitten. En op dat moment nemen we de theorie zeker nog door. Er zit ook nog een theorie-examen uh, aangekoppeld. 50 multiple choice vragen. Maar doordat je er drie dagen mee bezig bent, uh, we praten we er veel over. We hebben herhalingsvragen die mensen moeten maken uit het boek. Uh, we hebben kleine quizzes en... Uh, en theorie uh, uh, uh, vraagstukjes en uh, ja, op basis daarvan leiden we mensen door de, door de theorie heen. En dat wordt ondersteund door de oefeningen die we in het zwembad doen en de oefeningen die we in het buitenwater doen. Dus het is een, een, eigenlijk een totaal... Uh ja, het taalpakket wat opbouwt. En hoe groot is uh, een minimale grootte van één vussersgroep, of de maximale grootte? Ja. Nou, was het vijf in het zwembad, of misschien tien? Nee, de passen, de, wat dat betreft is de, is de ruimte in het zwembad, is natuurlijk enigszins uh, beperkt, en we vinden zelf ook dat groepen gewoon niet te groot moeten zijn. Je ziet het in het buitenland wel eens, dat er gewoon mensen groepen van acht of tien man... Uh, Zitten en wij zeggen van nou ja, zeker ook in Nederlands water waar het zicht toch altijd iets minder is. En in het buitenland dan wil je gewoon kleinere groepen hebben, dus dat het persoonlijk contact blijft. En dat past ook een beetje bij de opzet. Het is geen heel groot band, maar het is een compact band. Dus de groepen, eigenlijk de open water divercursus, zoals wij die geven, zijn eigenlijk meestal bestaan uit vier personen. En dan is er eigenlijk altijd op één de op twee personen is er of een instructeur en een duivemaster betrokken. Dus zodat er altijd goed direct. Uh, contact is en uh, ook gewoon om veiligheid altijd. Uh, dat ja, dat precies, het veiligheid vragen. gewaarborgd wordt, ja, ja. ja. Ook niet onbelangrijk uh, voor een hoop mensen, voor mij ook niet, de temperatuur van het water. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, ik ben blij dat je de vraag nu staat, stel dan niet in januari, want dat is natuurlijk wel een, uh, een groot verschil. De temperatuur van het water is op dit moment 19 graden in het buitenwater. Uh, de temperatuur van het zwembad is 27 graden. Oké, dus, dus, Dat was de vraag, dus, hè. Dus, ook, het, daar uh, kwam het in op, het, maar uh, het is een, uh, dus wat dat betreft is dit natuurlijk wel een heel erg uh, goede en leuke periode om, het, uh, om je opleiding te doen omdat buitenwater ook prettig is om uh, te doen, we bieden in de winter en uh, de, de wat koudere periodes dan bieden we de zogenaamde referral cursussen aan en dat betekent dat je je zwembad de zwembadmodules uit de cursus en je theorie hier in Nederland afrondt dat wordt dan ook afgetekend en geregistreerd op paddy, eh, op de officiële documenten. Die kunnen mensen dan meenemen op een vakantiereis of waar ze naartoe gaan. En dan hoeven ze in het buitenland gaan ze naar een, een paddyduikcentrum en dan hoeven ze alleen nog maar de resterende buitenwaterduiken daar te doen. Dus dan zijn ze daar nog maar anderhalve dag kwijt. Dus, dat is een, eh, dus wat dat betreft proberen we ook, als het water wat kouder is in Nederland, bieden we ook mogelijkheden om, eh, om gewoon de duikopleidingen door te blijven doen. Ja, de mensen die komen, daar ik bij jou, die komen waarschijnlijk ook uh, met vragen om tips van: nou, nou heb ik mijn brevet. Wat is een mooie plek om mee te gaan? Want ik neem aan dat jij uh, heel wat afgedoken hebt op de wereld. Ja, heel, heel veel plekken geweest. En, uh, en het, het, het, het grappige is dat eigenlijk elke, elke plek heeft zijn, heeft zijn eigen charme. En dat, uh, maar goed, de, de, de, de beelden zoals je ze op televisie ziet, ja daar, uh, dat, daar is Thailand is prachtig, Bali is prachtig, uh, Mexico is prachtig, ja daar... Dat zijn natuurlijk in, uh, het water is daar helder, helder blauw en je hebt daar zicht tot, uh, tot 40 meter. En hier in Nederland is het natuurlijk een stukje, een stukje beperkter. Ja, in Nederland bijvoorbeeld in, in Zeeland, uh, in, in de Westerschelden is ook uh, aardig, aardig duiken toch? Of heb ik dat, uh, ja, dat nee, in Zeeland, Zeeland is een heel, uh, hele populaire, uh, populaire duikplek voor, uh, voor, voor heel veel mensen. En uh, daar worden, we gaan daar ook excursies naartoe uh, organiseren, dus echt om daar te duiken. En daar is het zicht, dat is brakwater, dus, dus niet helemaal zout, maar ook niet zoet. En uh, ja, dat is toch, het zicht is daar vaak uh, veel beter. Uh, dus een grotere diversiteit aan onderwaterleven waterleven te zien. En dat, uh, ja, dat is toch, uh, voor Nederlandse begrippen is dat, is, dat, uh, is dat echt wel mooi duiken. Ja, nog even terug naar de prijs die je net noemde. Ik neem aan dat alle materiaal die je nodig hebt, die je gebruikt, dat dat daarbij in zit. Ja, dat is inclusief. Ja, dat is inclusief. Alle duikmaterialen, de, de pakken, de, de flessen, de, de duikbrillen... de. Althans, gedurende de cursus dan. Ja, <laughs> het nou mee, a, uiteraard. Eh? <laughs> Niet om ah, mee te nemen op opverkomen. <laughs> nee, precies. Oké, okay, Jan, hartelijk dank voor je komst hier naar de, de studio. Ja, dan was er heel erg bedankt. Voor uh, noem nog eventjes de website waar mensen terecht kunnen binnen en buiten Zandvoort. Ja, dat is uh, www.scuba-republic.nl. En Republic inderdaad met een C aan het eind. En uh, je kunt ook altijd een mailtje sturen naar at republicnl En dan reageren we daar bijzonder snel op. Nou, hartstikke mooi. Hartelijk dank voor je komst nogmaals. Ik wens je veel succes de komende tijd met het verder ontwikkelen van de, de Scuba Republic. Ik kom zeker een keertje met mijn handen en ja. de neus zeggen het glas aanhouden. Ik ga het ook een keer ja, doen. Goed kijken. Ik dacht, sorry, ja, ja, ja, een proefduik zouden gaan zeggen. Maar bij deze zijn jullie hier vooruit. Wie weet, we komen het sowieso een keertje. even kijken. Nogmaals bedankt. We gaan nu even luisteren naar Toch maar de Loving Spoonful met Summer in the City.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 Het was de uh, Love in Spoonful met A Summer in the City. Um, door al dat watergetrappel van net bij de Scuba Republic. Zouden we bijna vergeten zijn dat het ook vandaag de laatste avond is van de Fietsvierdaagse. Wij hebben regelmatig contact met Pieter Joustra en met Martine Joustra. Pieter die staat bij de spoorwegovergang om alle fietsers veilig en wel over te laten steken. Martine zit bij de start-finish bij de hockeyclub. we zullen het geregeld in de uitzending ze halen om eventjes te informeren wat de stand van zaken is. De, ze zijn vertrokken vanochtend, om, hal, vanochtend vanavond om half zeven. En waarschijnlijk zullen nu zo'n beetje de eerste deelnemers weer binnenkomen na een rit van 15 kilometer richting Vogel en terug Dit jaar bestaat de Fietsvierdaagse heeft 260 deelnemers Dat is een redelijke opkomst um, Tevens is er rond kwart voor negen Als zo'n beetje de laatste fietser uh, teruggekomen is een loterij. Met als hoofdprijs een fiets, gesponsord door een rijwielhandel van Stegen. Verder zijn er meerdere prijzen aangeboden door de Zandvoortse middenstand. En waarom hebben ze nou een loterij gedaan? Nou, de fietsvierdaagse is in tegenstelling tot de zwem- en de wandelvierdaagse wordt niet uh, gesubsidieerd of financieel ondersteund door de, door de gemeente. Zijn dus zelf uh, supporting in deze. En dat uh, betekent dus dat ze toch op een of andere manier geld moeten binnenhalen om uh, ervoor te zorgen dat ze dit evenement ...toch alweer kunnen organiseren het is ieder jaar. Ieder jaar wordt het inderdaad georganiseerd door Martine Jouwstra... ...die dat uh, met verven doet. En we zijn nu bezig om haar te pakken te krijgen. Pieter. Of Pieter te pakken te krijgen, moet ik zeggen. <laughs> Kijk, want hij was net heel dat in gesprek. Waarschijnlijk komt er net een trein aan... ...waardoor hij uh, niet uh, in gelegenheid is om, om uh, aan de telefoon te komen. Ik weet niet, Willem, wat heb jij nog allemaal... Uh, te melden. We zitten ondertussen ook nog hier naar Wimbledon te kijken, naar Nadal tegen Murray. Want, uh, hoe is de stand daar? De stand is 1-1. We beide een zet gewonnen. En in de derde zet dan staat Nadal met 3 voor. Die staat er in, in. 30-15 voor. Ja. Verder wil ik het even op Salford houden. Wie zijn met Over twee oh, weken. Ja. Drie, ja. Over de nee, drie weken. 23, 24 juni. Kun je nu op de knop gooien? Dat Dat is ook iets op het circuit. Of fietsen op het circuit, kijk eens aan. 24 uur. Zo. 24 uur. 23, 24 uur. Zo, dat, is, dat, dat, dat hoor ik dan nu voor het eerst. Vertel het daar wat meer over. Nou uh, ja, uh, ik weet niet hoe je geïnteresseerd je bent, maar we kunnen nog inschrijven als team van uh. mij. Uh, grote uh, fietsspecialist bij ja, de uh, jaar over dagelijks uh, klinkt die bergen uh, van zandels over ja, ik denk dat dat een uh, goede kopman zou zijn maar het is inderdaad een uh, evenement uh, wat voor het eerst uh, gehouden gaat worden hier op het begin En uh, dat uh, moet toch wel heel uh, wat worden nou, wie weet kunnen we al, ons als CFM wel even inschrijven ondertussen hebben we aan de telefoon Martine Jouwstra, Martine goedenavond ja goedenavond en vertel, zijn de eerste al binnen of niet? Jawel, de eerste twee zijn er net binnengekomen, ongeveer een minuut geleden. Een minuut geleden en dat is uh, gewoon een, een vrij uh, snelle tijd, maar het is natuurlijk een toertocht, het, is niet, het gaat niet om de snelheid toch? Nee, nee, nee hoor, het is gewoon rustig fietsen, maar sommigen vinden het leuk om ontzettend hard te fietsen. Die uh, stoppen ook alleen maar voor de controlepost voor een uh, knipje en nemen geen limo en geen, uh, geen mandarijntje en fietsen gewoon als een idioot weer door. Om als eerste binnen te komen. Toch wel. En um, hoe, gaat, hoe is het onderweg op de route? Zijn er nog uh, um, noemenswaardige problemen of iets dergelijks? Of gaat het, loopt het allemaal lekker soepel? Nee, het gaat heel goed. Mensen hebben wel een klein beetje last van de harde wind. maar dat is toch wat harder dan uh, de rest van de week. Maar uh, nee, op zich loopt het allemaal heel erg goed. Oké, okay, want ik had net ook gezegd dat het gaat er richting Vogelzang en terug. Kan je een beetje vertellen hoe de route eruit ziet? Nou, niet helemaal Vogelzang hoor. Dat is wat te ver. Ze gaan uh, oh. van Portelaan. En dan bij de Boekenrode weg gaan ze uh, langs Klooster Alverna. En dan gaan ze over de uh, onbewakende spoorwegovergang en een klein stukje Leidse vaart en dan weer terug. En vooral die onbewaakte oogspoorafgang is heel spannend. De onbewaakte sporen. Oh Ja, en daar staat uh, een, een, een welbekende verkeersregelaar staat daarbij, geloof ik? Ja, ik denk dat jullie Maseerven wel kennen, ja. Ja, toch wel. Hè? Ja, ik, ja. Uh, ja. We proberen hem net ook te bellen, want, maar hij is steeds in gesprek. Waarschijnlijk komen er oh, van links en rechts treinen aan en moet hij fietsers tegenhouden of andersom. Ja, precies. <laughs> Vraag één van de twee. Eén van de twee. Oké, okay, nou, dank je voor nu. We willen straks graag nog eventjes uh, als we Ongeveer de laatste binnenkomt. En misschien tussendoor ook nog eventjes uh, weer in de studio halen om nog wat te vertellen. Of te, uh, meer mensen binnendruppelen. Heel goed. En uh, dan hoor je straks weer van ons. Oké. Ja? Oké, okay. okay, ja. dankjewel. Dag. Dag. Oké, okay, dat was Martine Joustra vanuit uh, de hockeyclub. Bij de start en finish van de Fietsvierdaagse. We gaan nu even verder eventjes met een uh, stukje muziek. Willem, wie komt er? We gaan nu verder met uh, Rita Franklin. MUZIEK ...was van Dikhouten met Alles of Niets. Nou, volgend jaar wordt het misschien voor SV Zandvoort ook wel Alles of Niets. Want de indeling is bekendgemaakt voor de nieuwe competitie. De ronde 2011-2012. Zandvoort traint in deze competitie ronde aan tegen onder andere Aalsmeer... ...AFC, Amstelveen, ANVE, Bol, Kastrikum, Hellasport, Monnikerdam... ...Opperdus, Overbos, TOB, WVHEDW en ZOP... Opvallend is bij deze indeling dat het uh, nu 6 om 8 is qua promovenda van de derde klasse naar de tweede klasse toe. Ja, opvallend. Misschien uh, voor mij. Ik weet er niet veel van van het voetbal, maar ik weet dat jij het uh, hoofddorp komt. Overbos, is dat niet de club waar jij ooit gespeeld hebt? Nee, nee Overbos was onze, onze concurrent die... Toen de tijd, en het is al een hele tijd geleden, speelde uh, S.V. Hoofddorp. had je alleen S.V. Hoofddorp. En toen waren er wat mensen waren gefrustreerd bij S.V. Hoofddorp. En die hebben toen Overbos opgericht. Maar het is in, uit mijn hoofd is dat al in 1987 gebeurd. En ondertussen heeft Overbos. Zaterdag heeft uh, Hoofddorp Zaterdag. Uh, Ingehaald qua niveau, maar overigens is het meer een zaterdagvereniging. Is het is meer een zondagvereniging. Ja, precies. En SV Zandvoort uh, is eigenlijk ook uh, meer een uh, zaterdagvereniging geworden. Ja, het is inderdaad wel geworden. Het is natuurlijk een, een, een, een fusie van uh, Zandvoort Meo en uh, Zandvoort 75 geweest. Waarbij Zandvoort 75 natuurlijk op het ene hoogste amateurniveau in Nederland acteren. En ja, die spelers die zijn toch meegegaan met de fusie. En toen is de zaterdag eigenlijk iets meer omhoog uh, geschoten van SV Zandvoort. En dus de zondag is eigenlijk een beetje ja, naar beneden gegaan. en het, de Mensen zijn ook niet gemotiveerd om op, op zondag te spelen. SV Zandvoort is eigenlijk een zaterdagvereniging geworden. Ja, dat klopt. Ja, en uh, spelen in uh, tweede klasse. Uh, zaterdag voetbal, is daar ook die uh, topklasse of is dat alleen voor het zondag? Uh? Nou, topklasse heb je op zaterdag en op zondag. Sterker nog, de topklasse dat is, uh, van de zaterdag uh, is mijn, mijn inziens hoger aangeschreven. Omdat je dan uh, clubs hebt als uh, Quick Boys, Katwijk, die in, die in die topklasse of in die hoofdklasse daar vlak onder uh, acteren... En, ik ben toch van mening dat het amateurvoetbal en ook in de topklasse op het zaterdagniveau hoger ligt dan op de zondag. Ja, jouw kijk op de voetbal. Uh, tweede klasse, zo'n Is er meer mogelijk hier? Ja, is moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk een, uh, uh, niet zo'n grote, zo grote aanwas van buitenaf. En dit, tweede klasse, eerste klasse is misschien net haalbaar, maar zoals nu ook, dit seizoen ook, we zijn er gewoon in de middenmoot geëindigd. Een beetje, ja, het is... Altijd net midden in midden in. Eigenlijk het zou wel kunnen dat ze een, een jaar bij van spreken naar de eerste klasse zouden kunnen gaan. Maar dan moet er, van, uh, ja, moet er gewoon even aanwas zijn van A-junioren die niet gelijk voor een, een, een hoofdklasse amateurploeg uh, gaan kiezen. Bijvoorbeeld uh, toen, de tijd, toen ik nog bij uh, Zandvoort 75 in het eerste speelde. Hadden we gewoon een, een, een, een heel goed team met hele goede spelers. Die ze kon handhaven in toen de tijd de eerste klasse KNVB. Ja, eerste klasse was het toen uh, het hoogste wat Zandvoort ooit gespeeld heeft, toch? Het hoogst haalbaar, ja. ja. ja. <laughs> uh... We zien ook een, uh, op het lijstje een aantal uh, nieuwkomers uh, bij Zandvoort. Kun je wat vertellen over die voetballers? Nou, of, uh... Ik, uh, volgens mij, ik kan er niet zo heel veel over vertellen, want ik ben er zelf ook een beetje uit. Ik speel nu zelf nog in het vierde en ja, eigenlijk wat er in selectie allemaal omgaat, durf ik niet eens te zeggen. Daarom is het jammer dat Joop van Esien niet is die eigenlijk hier zou zijn. <lacht> die had mij alles erover kunnen vertellen, dus ik moet het een beetje, <lacht> een beetje wingen, zoals het net een mooi woord heet. Uh, er zijn in ieder geval een aantal nieuwe jongens bij. Danilo Arends, Chris Dolger, Dylan Kreuger, Kars de Vries, David Heidebrink en Colin Strengs en Mitchell Braamzeel. Alleen de enige echte nieuwkomer komt eigenlijk weer terug op het oude nest. Die is een tijdje weg geweest. Danilo is de. Toen hij c junior was, werd vertrokken bij de SV om zijn voetbalkunsten bij Ajax te vertonen, maar liefst. Na, na Ajax volgde Ado Den Haag. En de laatste steeds speelde Danilo voor, wat ik net al zei, topklasse VVV Katwijk. Kijk, dus dat die weer terug is nu op het oude nest bij Zalvoort is natuurlijk een, een, een grote versterking. Om onder andere op te vangen dat Michel de Haan en Remco Rondé beide lager gaan voetballen omdat die de respectabele leeftijd hebben gereikt, bereikt, net als ik, om een wat lager team te mogen acteren. Net als jij. <lacht> ja, precies. <lacht> nee. maar, maar goed, uh, we hebben het hier over de spelers. Uh, de trainer Piet Keur, trainer bij SV Zandvoort gaat ja, onder nu uh, andere bij AZ uh, ja, trainer ja. Blijft hij wel bij uh, SV Zandvoort Hij blijft trainer bij SV Zandvoort. Ik vind het heel knap dat hij dat kan blijven combineren en, en ja, een ook met zijn werk nog op het strand natuurlijk. Ik vind het heel knap. Hij is er zelf gelukkig vrij rustig onder. Hij zo ja, als het niet lukt, dan lukt het niet. En dan stop ik na een jaar weer. Dus ja, we moeten zien hoe dat, hoe dat gaat lopen. Ik had hem vanavond graag in de studio bij ons willen hebben. Maar ja, zoals je al zei, hij moest vanavond druk de spitsen trainen van, van AZ. En ja, ik, ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Ja, dan kijken we even die uh, tweede klasse af. Dat is allemaal een beetje toch in uh, Noord-Holland uh, vooral. Dat, zo is die klasseindeling ook uh, bij de KNVB. Ja, je hoeft niet al te ver weg. Nee, kijk, hoe lager je, je komt, met alle respect, hoe meer teams je hebt die op dat niveau acteren. Hoe hoger je komt, ja, hoe meer je het land in moet. Wat wel opvalt is dit jaar, is dat er geen degradanten uit de eerste klasse zijn. Er zijn wel vier Kampioenen of kampioenen uit de derde klas. Dat zijn ANVJ en Bol. ANVJ was kampioen in de, de derde klasse B. Bol kampioen in de derde klasse A. WVH, EDW kampioen in de derde klasse C. En op het die is gepromoveerd via de nacompetitie. Dus als je dat dan ziet dat er zes om acht is. En eigenlijk dat er acht promovenden zijn in de afgelopen jaren. Ten opzichte van zes vaste tweede klasse teams. Zou dit toch, toch een mogelijkheid kunnen zijn om voor Zandvoort. Om in ieder geval toch te proberen om een periodetitel binnen te slepen. Ja precies, want je hebt de vier die van een lager niveau komen en ja die moeten te pakken zijn. De, dus Het verschil tussen, wat ik zelf ook nog weet uit mijn verleden, het verschil tussen de derde klas en de tweede klas is vrij hoog. Um, de inkomen gaat wel, maar je blijft handhaven. Het, is, het gaat allemaal een stapje sneller, het is allemaal een, een stukje feller, harder. En ik vind het sowieso knap dat Zandvoort zich hierin nog steeds kan handhaven. En als we kijken naar die tweede klasse, naar die indeling van komend seizoen. Zitten daar ook nog een hoop tegenstanders van het afgelopen seizoen bij? Ja, kijk, uh, vorig jaar Overbos, Zop zat er vorig jaar in, Hellas, Kastriken, we weten weten Monnikerdam ook. Dat was nog een hele belangrijke pot. En volgens mij Aalsmeer en Amstelveen ook, maar dat weet ik dus niet, he dus niet helemaal zeker. Maar die andere vier dat zijn inderdaad promovendus en er is natuurlijk ook eentje kampioen geworden die dus ook eruit is. Dus de sterkste ze, zijn ze nu kwijt. De sterkste zijn ze nu kwijt. En daar is de voetbalkennis bij En daar komt, uh, het komt Joop aan. Uh, met, uh, met al zijn kennis komt hij binnen precies op tijd. Dat wij gaan, uh, gaan, uh, dat wij gaan afsluiten voor het eerste uur. Ja, oké. Okay. welkom. Je kiest het perfect uit. We gaan uh, na het nieuws we gaan nog even verder. Uh, we sluiten af het eerste met, uur. Met, uh, ja, Eve of Destruction. Heb niks met jou te maken, Joop. Ja. <laughs>